Jan van den Putten met het NOS-journaal. Het wordt aan de lange groep Promovendi-netwerk Nederland. Mensen die, te, die willen promoveren hebben te weinig tijd en ze worden als gewone student behandeld. Promovendi-netwerk wil overleg met de universiteiten en het ministerie van Onderwijs. België zet een radicale imam het land uit. Imam El Al alami Amous woont in de buurt van Fervier in Wallonië. Volgens het kabinet verheerlijkt hij terrorisme en is hij een gevaar voor de samenleving.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 In het Thaise hoofdstad Bangkok komen nog dagelijks vele duizenden mensen aan om afscheid te nemen van de overleden koning Boemibol. Vanaf vandaag mag het publiek het paleis in waar de vorst ligt opgebaard. Per dag mogen maximaal 10.000 rouwenden langs de baar lopen. Belangstellenden die nog niet aan de beurt zijn, overnachten veelal in parken in Bangkok. Hoe lang de koning nog blijft opgebaard is niet bekend en ook de datum van zijn crematie is nog niet vastgesteld. De zeer geliefde koning overleed op 13 oktober. Sindsdien is Thailand in diepe rouw gedompeld. De politie heeft in Amsterdam vijf vrouwen aangehouden... die er bij een controle met hun auto vandoor waren gegaan. Onder het rijden gooiden ze een kluis op straat. Een motoragent botste er bovenop, maar raakte niet gewond. Een automobilist brak een voorwiel toen hij op de kluis botste. De vrouwen uit Capelle aan de IJssel, Den Haag en Oldenzaal zitten nog vast. Ze hadden sieraden bij zich, vermoedelijk afkomstig van diefstal. Dat het weer. Veel zon, weinig wind. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen meer bewolking met in het noorden en noordoosten wat motregen. Er is morgen ook zon en het wordt opnieuw ongeveer 15 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Ja, ja, ja, ja Zandvoort uh, uh. Zandvoort laat, ik zie zand staan uh. Haha Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed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 Waar de zijn. In Meer oefenen. En dat was uh, Noodweer met dat nummer over Zandvoort. Hoe mooi Zandvoort wel niet uh, is. Inmiddels is aangeschoven in het uh, tweede uur uh, Gertone. En als ik het goed heb, uh, Kees Mettes. Kees Mettes? Ja, ja, ja. En. Ja, jullie uh, moeten met, met z'n tweeën één ah, even, microfoon ik vind delen. Dat is symbolisch. Jullie moeten met z'n tweeën één microfoon delen. En delen is dus wel, is wel heel goed, hè? Eigenlijk. Dus, dat is de symbool. Uh, het symboliek die erachter zit. Vinden jullie dat een goed idee? Vooral hij is achtergrond moeten natuurlijk goed kunnen delen. <lacht> ja. Maar ik hoop natuurlijk namens de <lacht> Sociaal-Democratische Wij andere... verwachten okay. dat jullie gewoon moeiteloos kunnen delen. Ja, dat het, dat ja. levert geen probleem op. Daar ben ik van overtuigd. Ook de roets Maar daar gaan we het niet over hebben. Dan <lacht> nou, he? dat weten we nog. Nee hoor. We gaan <lacht> ja. het hebben over een uh, veel uh, leuker onderwerp. Ja, in het kader daarvan uh, de ambtelijke samenwerking met, uh, met Haarlem. Ja, waar een veel mensen bang voor zijn, is dat wij de Zandvoortse ambtenaren moeten delen met Haarlem. <lacht>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 Ja, klopt. In ja. jullie initiatieven. Ja. Nadat het dus net uitgelegd is dat het niet doorging met de andere gemeenten. Ja, waar dus wel degelijk die gesprekken over gevoerd zijn. En dat wel in tegenstelling tot wat gezegd wordt. Er zijn uitgebreide gesprekken geweest. Met ook een idee hoe dan, wat het zou moeten worden. En dat, eh, dat komen we dus niet van. En dan gaat, komt Haarlem in beeld. Ja. Waar overigens ook al mee samengewerkt werd op onderdelen. Ja.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 En, en uh, ja, via ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie, hoe je, wel, welk, welke naam je er kan geven. Het personeel van zijn antwoord gaat over naar, uh, naar, naar Haarlem. Komen dus gewoon onder de, onder de, onder de vlak Zij van... Zij vallen dus ook gewoon onder aan um, Haarlemse ambtenaren. Zij zijn nu Haarlemse ambtenaren, ja. Ja, ja. En degene die straks gaan dus ook. Haarlem betaalt ze. Haarlem betaalt ze en wij betalen daar... Uh, wij betalen, wij, dat wordt aan ons doorberekend. Omgerekend. Ja.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 Die zegt van nou, ik snap hier niks van, waarom hebben jullie dat niet afgetast met, met, met, met Bloemendaal en Heemstede? Hij zat er notabene zelf bij toen wij die gesprekken hadden. Oh oh, oh, en oh dat oh, zegt oh, wel wat oh. voor en, de politiek, hè? En, oh, oh, oh. Ja. Dat is inderdaad de politiek. Nou, dat is heel, want, oh, oh, ik, ik vind dat heel kwalijk. want en, even, niet aan tafel nu. Nee, maar... Ja, maar, maar ja, het is, nee, dat, nee, dat geeft wel een heel ander licht op de zaak natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, natuurlijk. Maar ook, nee, maar het is heel typerend. Het is heel typerend, want...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 Daar hebben wij nooit een kantoor voor gehad, eigenlijk. Hè? Dus dat, dat, en dat zit in Haarlem. En Haarlem is de regio-gemeente wat dat betreft. Dus niet alleen Zandvoort maakt daar gebruik van. Alle gemeentes in Kennenland, zuid kennemerland en Heimland moeten daar gebruik van maken. En vroeger ja, gelukkig ook ja. Ik wil het toch nog wel even benoemen. U had hier net uh, Nathalie van uh, Pluspunt, zag ik. Maar daar is natuurlijk ook een loketfunctie. is een loketfunctie ja. voor Noord. Net zo goed als die ja. hier in het, in het centrum. Ja, het is niet uh, Dat weg. ook geldt. En die loketfunctie blijft bestaan. Dus als er informatie nodig is, als ouderen, uh, waar kan ik een beroep op doen? Hoe zit dit dan of blijft dat in elkaar? Blijft dat gewoon bestaan. Dat verandert dan, niet. Ook al wordt het doorgevoerd. Wat gelukkig wel verandert, en dan kunnen we elkaar denk ik dan uh, in ieder geval uh, in de ogen kijken. Dat is dat we op basis van uh, minimabeleid en zo juist gezorgd hebben dat er meer kan voor minima. En dat kan allemaal geregeld worden. Worden, moet ook beter geïnformeerd worden, welkom gevraagd. Via die euh, loketfuncties die blijven gewoon bestaan, Zandvoort, daar verandert niets aan. Nee, nee, we, hebben, nee we hebben precies Kees, We hebben, we hebben juist hebben bijvoorbeeld bij het minimabeleid gezegd. laten we zegt, laat er nou slim zijn en kijk naar daar waar voordelen zijn in de Haarlemse regelgeving eh, ten opzichte van de Zandvoortse, laten we die nou één op één overnemen. En we hebben Haarlem geadviseerd. Maar dan moeten ze daar zelf heen natuurlijk, en we hebben haar nog geadviseerd, om datgene wat wij al beter hadden bij hen te in, uh, de, de, in, in te gaan brengen. Nou, en, dat is, uh, en, en dat is gewoon gebeurd. En onze minimabeleid uh, is daardoor weer stukken beter geworden. Dit klinkt wel allemaal heel erg ideaal. Nee. He? Maar, dit ja, is, nee, is, nou, maar dit is echt... Nee, dit is, dat is een feit. Ja, ja, voor de sociaaldemocraten en de christendemocraten... is dat belangrijk, ons minima-beleid? Nee, dat, dat is wel zo. sociaal aspect, op. dat vinden wij gewoon belangrijk. belangrijk. Wat, uh, wat, wat vinden de ambtenaren zelf ervan? Hoe het uh, nu gaat? Uh, de, kijk, er blijft altijd natuurlijk een stukje sentiment over. En dat is logisch. Je zit hier lekker klein, klein clubje. Ons uh, uh, uh, kent ons. Nou, ze moeten nu met, met werk, het openbaar nou. vervoer in Haarlem. Ja, of op de fiets. Hè. Zo, ja. Nee, maar Het nou, fietsenplan van de werkgever. Het grootste is, deel van de, van de ambtenaren kwam van buiten voort hoor. Dus wat dat betreft. Nee. Maar, nee, maar, maar, maar ja, dat kleinschalige. En uh, misschien zelfs wel een beetje abollige, dat is er vanaf. Ja. Daarvoor in de pla plaats hebben ze denk ik een hele goede werksfeer uh, gecreëerd. Ik heb van. Ik ken nog, ik spreek nog heel vaak oud-medewerkers. Uh, ja, dat zijn oud medewerkers, en, uh, nou, ja, zijn ja, oud medewerkers he, want ja, ze zijn niet meer in dienst bij mee zandvoort. Maar nee, maar ook, waar ook mijn oud-medewerkers eigenlijk ja. Ja, als, als oud-wethouder. En, en die uh, ja, ze hebben het voor 99% reuze naar hun zin. En zien ook dat ze ook zichzelf daar gewoon veel beter kunnen ontwikkelen.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 gezien uh, de grote getalen van zandwoorders die luisteren naar dit programma, zoals Peter ja. Tromp zei? Ik zie Gerra heel zorgelijk kijken. Nou, ik ga nog ja, niks, dat... niks over de algemene beschouwingen want daar ben ik nog volop mee bezig. We hebben pas heel laat de beantwoording van, de, van het college gekregen van onze vragen. En, um, maar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 Ja, ja, ja, het gaat om ja, leuke dingen. Ja. Het gaat, het gaat natuurlijk ook om nuttige dingen. Ja, die diepte goed, dan kun je een hele begroting in. halen. Okay. Ja, nou, het is live uh, uh, te beluisteren, volgens mij. Hè? Boulevard, zullen we het dan nou wel noemen. Boulevard, dat kan wat, op en, uh, wat opknappen, ruimtelijke uh, domein. Verordening. -boulevard. Ruimt -boulevard. nooit Boulevard. De strating is zo gewoon een Zuid -boulevard. beetje lekker, uh, Zuid, -boulevard. Nee, Zuid of nooit? boulevard, zoals die uh, uh, we de hebben er twee. Ja, ja, heel, ja, klopt. Nog meer natuurlijk. Nee, de de, de Zuidboulevard. De dus wordt gesloten, wordt volgend wordt er, jaar op de schop genomen. He? Ja, precies. Want dat dreunt uh, qua wegdek, bedoel je? Nee, nee, nee, nee, ja, dus... nee, helemaal riolering, herinrichting uh, eh, ja. enzovoort. Oké, okay, en dan kunnen we. Ja, we hebben weer ons e huiswerk e gedaan. He, en dan, e dan kunnen ja, jullie ja, weer een iemand. bordje neerzetten dat het geboden kamperen <laughs> is, wat daar het hele jaar door gebeurt. Uh... Ja, dat handhavingsaspect dat is ook een uh, belangrijk puntje. Lijkt me misschien ook wel heel ja. erg leuk. Ja. Ja? Ja. ja? Nou goed, er is nog genoeg Veiligheid, te doen. het handhaven. <laughs> Ja? Jawel. Nou, leuk dat wij jullie weer wat puntjes hebben mee kunnen geven waar je zelf niet aan gedacht had. <laughs> ja, dan we. Kijk, daarvan... Luisteren we de raadsvergadering. Daar zijn we ook voor natuurlijk. Hè. Ja, ja, voor het luisteren naar de bevolking, hè? dat ja. nee, begrijp ik. Nee, nee okay. precies. Ja, nou, dan wens ik jullie alle wijsheid toe, want ik denk dat dat uh, een heel goed idee is om veel wijsheid te hebben. Dat lijkt me wel prettig. Dat je bestuurder ja. bent? Absoluut, absoluut. Oké. Is wat van ons horen. En bedankt dat we uitgenodigd zijn. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Graag gedaan. Ja. Samen. Onverwachte met, samenstelling. Met één uh, microfoon. Nou, nog een goed okay. en mooi weekend. Dat ja. is iedereen hier in Zandvoort onder Laten de zon we dat, van vandaag. Uh, Nou, er zijn wel eens andere Dankjewel. momenten geweest in de politiek. Ik, ik hou hier wel van. Ja. Ja. We oh, mij ook wel hoor. Goed zo. <laughs> Oké. Okay.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 ja. Het zijn natuurlijk oude mensen. Ja. Dus ja, dan, uh, ja, als ze een graf willen bezoeken, dat de padvinders even meelopen met hun slacklandtarens om uh, naar om een dat te, te gaan. Zoeken. Ja. Ja. ja. Want de begraafplaats is s'avonds eigenlijk nooit open. Nee. Nee. Maar nu Ze voor het eerst wel. Voor de eerste ja. keer, ja. ja. ja. Hoeveel potjes heb je al? Uh, heel veel. <laughs> we hebben ook uh, action helemaal opgekocht. Alle lantaartjes uh, hebben we de voorraad uh, weggehaald. En dan weet ik veel waar, allemaal lichtjes. Want wanneer is dit idee bij jullie opgekomen? Uh, al heel lang eigenlijk. Want ja, vorig ik... jaar ja. ben ik geweest ja. naar ja. De, de Kleverlaan. En toen, en dag, toen dacht, dacht je, dat is moeten we in Zandvoort ja. ook kijken of we ja. dat van de grond kunnen mm -hmm. krijgen. Ja.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 Eerste ja. keer. Weet ja. jullie toevallig, nou ja, dus Kleverlaan, Haarlem, maar is het een, een algemeen gebruik in Nederland al veel land? Ja, het wordt al uh, meerdere, uh, meerdere ja. keren al uh, gedaan in het land. Ja. Ja. De begraafplaats De Biezen in Zandpoort Noord, die doet het al een paar jaar. Oké, okay. eigenlijk uh, nou al een jaar of vijf, zes. Maar dat wordt dan heel groot. Die hele begraafplaats ja. zit, is met licht. En, uh, ja, dat is, uh, Want dat is natuurlijk ook heel erg mooi om die, om die ja. hele begraafplaats met lichtjes. Ja. Dus, ja, maar ja, maar ja, wij, wij beginnen klein, dan kunnen we ja, altijd. Dat ja. En dan kunnen we altijd aan de mensen vragen: willen jullie potjes voor ons sparen? Nou, ja. hebben wij dat gedaan. Dus uh, ja. we hebben ons stuk ja. gegeten aan, uh, aan de GELACH <laughs> Dus, nee, maar uh, dat, vind, dat is een hele goeie, inderdaad. Ja, ja. En dan worden ook de namen genoemd? Ja.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 Met de vredezuil. En de vredezuil, dat is het centrum waar we ons verzamelen. En dan is er...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 voor ons oh, ja. Ja. ja. En ik zie dat om uh, half negen um, um, wensen geschreven kunnen worden op de kaartjes ja. die ja. jullie hebben. Ja, daar ja. ja. hebben we ook nog wat. Uh, en dan opgehangen in een boom. In de walnotenboom? In de walnotenboom? Wordt in de dus, walnotenboom. Uh, ja, dat is de enige van zijn En die noemde jij de vredesboom? Vredeszuil. En uh, is dat. Is dat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 Ik wil het nu even een zakje laten zien. Ja, met een Hier gaan uh, bolletjes in. En dan kunnen de mensen uh, die bolletjes planten bij de vredeszuil. Ik dus, vind uh... dit toch wel heel erg apart. In het voorjaar ja. heb je dus bij de vredesuil een, een groet nog met ja. en, en die bolletjes, die neem je ja, ja. dus mee? Of die nee, die krijg, krijg je in het zakje. Je ja, ja. krijgt een zakje, maar er zit uh, het kaartje in. zitten bolletjes de bolletjes in. in. En uh, die krijg je dan, kan je dan afroepen. En, en op, uh, dan de wens schrijf je erop en die hang je in ja. de boom. En de kaars, die, je, die krijg je mee als je ja. binnenkomt. En dan... Uh, Wel ja. apart hoor. Ja. Ja, er is gelukkig meer aandacht tegenwoordig dan dat het vroeger was. Althans, bij de protestanten zeker.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 Dus wij ja. Uh, ja, we we hopen, hopen dat, dat het is. aanslaat. En dat het volgend jaar... Dat we dan... Uh, de hele begraafplaats... Dat, nou. uh, nou, nou, dat is wel erg groot. Want de begraafplaats is best groot. Ja, dat is heel groot. En, uh, en ja, donker. Het de oude ja. deel is heel donker. Nou ja, ja. Omdat, ja. daarom is het maar ook zelfs niet Maar jullie krijgen geopend. vanaf nu... Heel veel van die potjes voor yes. lichtjes. Dus volgend jaar is dat probleem op. dat is opgelost. Dat is opgelost, ja. ja. dat uh, ja. Heel Maar bij jullie inleveren... Graag ja hoor, bij de begraafplaats, bij de begraafplaats, bij de begraafplaats. Ja, ja, we ja hoor. De potjes. Ja, zet me voor de deur. Okay. Dus, uh... nou. dus als mensen uh, naar de begraafplaats komen voor, uh, voor het gebeuren wat jullie nu hebben geregeld. Kunnen ze ook wel de potjes zelf uh, ook al ze meenemen? Ze kunnen po dag. potjes meenemen en een vaccinelichtje en een kaars meenemen, zaklantaarn, want we bedoelen, uh, je ja. moet toch naar de, als je dus bij je ouders zeg maar een uh, een kaarsje wil plaatsen. Juist op dat gedeelte heel donker is. Ja. Is het wel heel handig als je een zaklantaarn ja. neemt? Ja. ja. ja. Nou, dat is natuurlijk ook ja. wel heel bijzonder dat het dan juist ook gebeurt als het zo donker is. Ja, ja. Want ja, dan ja. begrapen ze toch een beetje, voor sommige mensen, een beetje ongemakkelijk gevoel als het donker is. Ja. ja. Maar ik denk dat het wel heel mooi wordt met al die lichtjes en klankschalen en dan ook nog eens een keer zang. En ja, de symboliek we hebben dus. Is dus ja, wel heel ja. mooi. Ja. ja.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 Dus ja. ja, dat is ook zo nog... twee jaar al. Is, is, dat, en zo ver... is dat over oud? anderhalf jaar? Is ja, dat ouder vergeleken bij anderen? Nee. Nou, nee nee nee, nee, nee, nee. Anderen zijn wel ouder. Ja. Dus, het zijn, ma uh, ma maar het is toch honderd jaar? Het is toch honderd jaar? Ja. Het is niet ja, niks. Een gedeelte, nee. nee. En er liggen mensen die al honderd jaar geleden daar begraven zijn. Ja, ja, ja. En die bewaren dat ja, de de, de, de, de, de, de, de, de zijn er nog. Ja, ja.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 dat goed is. En ja. het gaat niet zomaar. Ik wou net zeggen, dat nee, is niet nee, zo simpel. Dat is, dan, nee. Nee. nee, dat is heel andere. Dat en, uh, anders. Het uh. verleden wel wat anders. En jullie doen ja. dat op grond van... Dit doet het alweer tien jaar. Ja, ertussen. maar op grond van uh, historie, dus, historie. Historie, en, ja. En, en, gebeurt, uh, is het al vaak gebeurd?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 De zorg van ons, ja. ons zorgen, ja, grote ja? zorgen. Ja. Ja. Ja, ik neem ja, zorg. aan dat jullie ja. daar een heel duidelijke mening over ja. hebben dat dit, ja. Uh, ja. Dus, uh, ja, maar daar hebben we het nu even nee. Nu over. Nee, nee, nee, we nee, hebben nee, nee, nee. het nu over een andere keer. Dit is Precies. Veel leuker, ja. Ja. ja. We hebben het nu over de lichtjes nee, en ik vind het een fantastisch initiatief, moet ik zeggen. Ik hoop ook dat er heel veel mensen hier uh, gebruik van Kom. gaan ja. maken. Ja, hoor het ja. gaat door, ook al regent het. Daar dus van, oh ja. ook nou, daar gaan we niet vanuit. Nee, daar gaan we niet, maar je moet altijd een slecht weer ja, ja. en ja. Ja, want jullie moeten moet heel lang van de tevoren deze dat dat datum plannen. Ja. Ja, plannen. Dus uh, dan hebben we een slecht weerprogramma, en dan hebben we een paar de plus, en dan gaan we gaan iets we de, in de Dan gaan we, gaan we naar de krant. Ja. Ja. ja. Wij uh, lezen er graag over hoe het afgelopen is. Is dat een kwestie van de krant? Nog ja. even? Ja, denk ja? Ik wel. Ja. Misschien moeten we ja. maar uh, ook daar even gaan kijken. Okay. Nemen jullie een hout maar. Mogen we De deze houden? Ja. Het programma, ik vind het fantastisch. Dankjewel. Niet en uh, nogmaals, waardering voor het initiatief. En we hopen dat dat ook um, zoveel mensen oplevert die jullie uh, in gedachten hebben. Yes, en dat het in ieder het geval is zo van, oh maar dat doen wij volgend jaar weer. ja, ja. ja? ja? oké okay. okay. Dank jullie voor je komst. Bedankt. Ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto trok hier bak bij uit de grond. Zonder hem, zonder herman. herman. Want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in Talé dat. We're is me.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 Dus er moet een tweede medewerker komen die het ook checkt... is het mevrouw Hollander, is die geboren op die en die datum... en moet ze deze hoeveelheid morfine krijgen. Ja, die doet dus precies hetzelfde als de ja. eerste. Ja. Dat hele protocol moet is... ook ja. daar een paraat voor zetten. Nou, en dat doen we niet altijd goed. Niet in alle gevallen doen we die tweede check.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 geneesmiddelenprotocol toegestuurd. Hebben ze zaterdag op de mat gekregen. Met een brief erbij van lees dit heel goed. Um, en kom ook naar de bijeenkomsten die we erover hebben georganiseerd. Dat is dus afgelopen weken al ge geweest. Um, die bij bijeenkomsten waren verplicht. En iedereen moest na afloop als hij een, een document tekenen. Als hij tenminste het gelezen had, het geneesmiddelenprotocol. Als hij het begrepen had. En als je ook zich kon aan kon conformeren. Precies. Dat ja. dat is ook erop aangesproken gaat worden. Begrijpen we het niet, dan teken je het nog niet. Maar dan leggen we het nog een keer uit. Er was natuurlijk persie... niemand die het niet begreep. Nou, sommige mensen zijn, nou, ik wil toch nog een paar dingen ja, ja. op uitleg hebben. Nou, dat is prima. Maar.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 Het lijkt mij zo praktisch. Ja, het is het ook. Maar, maar het is ook taai. Want ja. kijk, we willen ook dat die mensen liefdevolle zorg bieden. He, dat ja. is niet alleen maar met lijstjes rondlopen te rennen. Nee, we gaan, dat het gaat juist om liefdevolle zorg. Ja. Maar ook veilige zorg. Ja. En dat is het lastige. Ja. Want je wil ook aandacht schenken aan die bewoner. He, als die het, even zijn verhaal kwijt wil, Of aan de, aan de dochter die ja. aan de houden is. Om die vader die dit ja. moment is. Dus daar, we willen ook liefdevolle zorg bieden.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 geen agenda doen, begrijp ik? Nou, dat gaat niet meer lukken, want we hebben nog maar twee minuten. Dus we gaan maar over tot het... Dan gaan uh, wij bedanken. Bedanken, ja. ja, ja. Ook belangrijk natuurlijk. Oké. Okay. We Bed, bedanken Casper uh, gurensen voor de uh, techniek. Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik uh, als de redactie. Met eindredactie uh, Gerry Rutte. En dan... En wat zit je nou te wijzen? Dat jij het volgende gaat vertellen. Ja, nou, Oké, okay, dankjewel. De koffie uh, Yvonne Roosendaal. Presentatie Kort uh, Rijen. Dankjewel, Kort. En Henry van der Leden. En uh, wij wensen u allen een, een heel goed weekend. Met heel veel leuke dingen. Zandvoort heeft weer. En er is er ook alweer veel positieve nieuws uh, gemeld ja. uh, dit keer. Zandvoort gaan we bruist. We gaan het allemaal zien. Oké, okay. week. Tot ziens.